waren er kwetsende spreekkoren. Ajax won de wedstrijd in Utrecht met 0-3. In de nieuwe regering is geen plaats meer... voor een minister voor Immigratie en Asielzaken. Dat is een van de punten waarover VVD en PVDA het eens zouden zijn geworden... tijdens de formatieonderhandelingen. De ministerspost kwam er tijdens de vorige formatie bij... op verzoek van de PVV. VVD en PvdA willen wel twaalf ministersposten houden. In plaats van het immigratieministerie moet er een nieuwe ministerspost komen... of van buitenlandse handel of van ontwikkelingssamenwerking. De ministersposten worden eerlijk verdeeld over de twee partijen. Zes voor de VVD en zes voor de PvdA. Maar de VVD levert ook de premier.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 De studenten waren betrokken bij de Occupy-beweging. In november hielden ze op de campus in Californië een sit-in-actie. Om hen te verjagen besproeide een veiligheidsmedewerker van de universiteit hem met pepperspray. Onderzoekers kwamen later tot de conclusie dat het gebruikte geweld onredelijk was. Dan het weer nog. Vannacht bewolkt en enkele buien. Overdag eerst droog, maar in de middag weer buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Coeneus. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. Que nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime. En de de bouill une amer efface sur le sable des pas des amants comme désunis Oh je voudrais tant que tu te souviennes heureux, nous étions amis En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil est brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la paix Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la paix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 Ensemble, toi tu m'aimais, et je t'aimais, nous vivions tous les deux, ensemble, toi qui m'aimais. La vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable et pas des amants. Deze Unie. over zaterdag eventjes voor vijf uur in de middag toen gebeurde het allemaal te begonnen de herfst en dat uh, hebben we allemaal wel uh, gemerkt want zondag toen was het uh, over het algemeen en de meeste delen van Nederland een regenachtige dag in het teken van de herfst staan de platen die uh, het komend uh, uur, niet alleen het komend uur, maar de komende vier uren te horen zijn aan het begin van elke uur hier bij de nacht ging het anders. Goedenacht allemaal. Tot zes uur dus de nachttintans hier bij de Vader op Radio 1... met muziek van Heinde en verre en van alle genres. Dit uur onder andere confronteer ik je met klassieke muziek. En dat heeft dan te maken met een item dat vorige week te zien en te horen was... in De Wereld Draait Door. We hebben ook nog een eigen opname. Dat is een eigen opname van Joep van het Hek... die vorig jaar te gast was in het programma Sarah op zondag op Radio 2... Blijf nog even bij de storm. Dit is het Ierse gezelschap, de Moving Hearts. En de storm. Word ik plots overvallen Straks komt die auto En die rijdt me kapot Wanneer zal de dood Zijn fiets bij mij stallen Wat zal mijn clou zijn Hoe is mijn plot Misschien zegt een dokter Meneer nog twee maanden En word ik door een slepende ziekte gesloopt Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar twee maanden pijn. Is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen. Bij ontbijt. Terwijl ik altijd denk. Ik heb er maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen. Moeten we vrij, moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Jij. Mag niet doodgaan, en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Met oorlog en veerboten, vliegtuigen, treinen. Niemand weet hoe laat het is. Is het vijf voor twaalf? Of net half zeven? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan? Doorgaan met leven. Ik heb echt geen idee. Dus ik grijp het plezier.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 Ik weet, als ik later groot ben, en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangste, altijd die angst, maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst, en we hebben gevreden. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Maar leef toch je leven als het allerlaatste. De pianospel, dat was van Tonscherpen, de Stem. Je hebt hem ongetwijfeld herkend. Die was van Joep van het Hek. Joep van het Hek, die op dit moment door uh, Nederland toert. Hij doet een aantal proefvoorstellingen van zijn programma Wigwam. Afgelopen avond was hij te zien in het Witte Theater in Ermuiden. En vanavond zal hij het herenlogement in Beuzerem aandoen voor die. Proefvoorstelling, die try-out, zoals het dan mooi en officieel heet. En vrijdagavond, dan is het dan morgenavond. Dan staat hij in werk bij Duursteden in het Calypso Theater. Afgelopen vrijdagavond, toen was uh, Joep van het Hek ook nog op de televisie. Ver naar middernacht. Je zou zeggen, als er bezuinigd moet worden, dan heb ik één oplossing. Ga aardige programma's die ver naar middernacht worden uitgezonden. Is een beetje voor middernacht uitzenden. Dat scheelt ook, denk ik, een hoop. Maar goed, in ieder geval afgelopen vrijdagavond ver na middernacht... toen was Joep van het Hek te zien in het EO-programma De Kist. Ja, het is ook bijzonder, Joep van het Hek bij de EO. Uh, ik heb niet kunnen ontdekken of dat nog een keer herhaald wordt... maar er is sowieso uitzending gemist waarop je die uitzending van Joep van het Hek... met of in de kist nog eens een keer kan terugzien... En Joep, bij Reo, dat is natuurlijk ook wel een bijzondere ervaring. Je hoort in ieder geval Joep van het Hek, niemand weet hoe laat. Dat is de opname, die werd gemaakt vorig jaar. In het Radio 2-programma Sarah op zondag. De vader op Radio 2. Amy Winehouse, er is een nieuwe cd van uitgekomen. Een nieuwe cd, dat wil zeggen, dat is uh, oud live materiaal wat erop staat. French Kiss is de titel van het album. Love, and you Amy Wijnou's uh, live, die kon je daar beluisteren. En uh, French Kiss, dat is de titel van het uh, album dat van haar is verschenen. Met uh, allemaal oude opnamen met publiek erbij. Goed, ik ga je even meenemen naar uh, vorige week. In het optreden in de, het uh, programma De Wereld draait door met Matthijs van Nieuwkerk. Was een hele bijzondere gast. Pieter W En Pieter die is. Uh, Heel actief op de shadow. Hij heeft een suite van Bach, de suite nummer 1 en G door Bach Werkenverzagings 1007. Alsof het om een Peugeot gaat. In ieder geval, het is de suite nummer 1 en G door Bach Werkenverzagings 1007. Voor de derde keer opnieuw opgenomen. Nou, hij liet daar een aantal fragmentjes live van horen. Ik laat je die suite nog eens een keer helemaal horen. Van dezelfde Pieter Wispelwij. En je hoort de opname die gemaakt is. Niet de meest recente, maar van een aantal jaren geleden. Wat er bij een laag in. Deze klonk veel beter, inderdaad. Het nog... was er niet om een beetje midden eruit Want dit was ook behoorlijk aan de vette kant. Oh. Dat niet opvallen. En nu dan helemaal eens een keer te horen hier bij de Varennachting. Het anders datgene wat vorige week uh, fragmentaris door was in de wereldrijd door. Je hoorde Pieter Wispel bij met de suite nummer 1 in G. Door mag werken van het zaak 1007. En hij is uh, de komende tijd ook her en der te zien uh, in de Benelux Hij treedt 4 oktober op in België in Hasselt. Dan doet hij een uh, recital met de pianist Paolo Gio -Kometti. 5 oktober in Antwerpen, daar heeft hij dan ook een optreden... dat heeft te maken met de lancering van zijn meest recente CD... maar hij treedt ook op in Nederland in het Muziekgebouw bijvoorbeeld. Daar is die 8 oktober, het Muziekgebouw in Amsterdam... met uh, dan weer een DVD-presentatie. is heel actief, die Pieter Wispelwij. En 11 oktober dan is er een Bach in Den Bosch waar hij ook aanwezig is. Bijna dan dus zo op zijn tijd ook aan het voor de wereld van de klassieke muziek dus. Alex Roeka gaat het worden... Jij bent de steeg. Een nieuwe CD gemaakt. Een um, pittige CD. Het is dus een heel vrij nummer. Daaruit onder de titel Mijn Vrouw. En Alex Roeker treedt op voor uh, de komende tijd. Want hij gaat vanaf 18 oktober het land in met zijn programma gegroefd. Wat dan ook de titel is van die CD. 18 oktober het eerste optreden zal plaatsvinden in Goespoor. Die met Beesten. En uh, nou, daarna doet hij in ieder geval de komende tijd Hoofddorp, Deventer, Nieuwegein en Amsterdam aan. Maar er volgen nog meer steden waar Alex Roeker met zijn programma gegroefd is. Ge te zien. Eerder zal hij optreden... dat zal ontstaan zaterdag zijn... in de Kleine Comedie in Amsterdam... met een aantal andere muzikanten... in het kader van uh, het wielrennen. En dat was uh, ook afgelopen week... dag gisteren... was ik het goed, maar ik heb het niet gezien. En even, ik heb wel de aankondiging gezien... was er ook het een en ander van... Uh, vertoond in de Wereld door de sint willebord sessies hij is een van de zangers en artiesten die liedjes zingt die met als thema het wielrennen. Zaterdagavond is dus een optreden van dat gezelschap in de kleine Comedie in Amsterdam. Mijn vrouw hoorde je dus van Alex Roeka. ga je mijn vrouw vertalen in het Frans, dan krijg je Mafam. Arno gaat zingen. Mon Dieu, We're Je ziet, c'est pas ça que je veux. Mon Dieu, qu'elle est belle, mon Dieu, qu'elle est belle. T'es ma femme, oh, fer de Mon Dieu, qu'elle est belle, son odeur comme du miel. Mon corps porte le malheur, comme un vieux tip porte il n'y a pas de chemin. het encore en si belle quand tu te réveilles le matin. Mon Dieu quelle niet. Ik heb het niet. Ik En je hoorde Arno in het Frans, in het Engels... en ook nog heel even met één woord in het Nederlands... met uh, Mafam, een opname die hij in 2000 maakte. Inmiddels is uh, de Vlaamse zanger... want daar komt hij oorspronkelijk vandaan uit Vlaanderen... 63 jaar geworden, jawel, maar hij is nog steeds actief. Hij heeft een nieuw album de, uitgebracht, deze Arno... onder de titel Futur Vintage en daarop zowel songs die in het Engels gezongen zijn als ook chansons Frans repertoire Nederlands komt er niet bij en hij gaat ook binnenkort optreden in Nederland. Volgende maand een optreden in Metz in Breda. 19 oktober zal dat plaatsvinden en 26 oktober dan is hij in Tivoli in Utrecht. Arno. En dit komt ook uit Vlaanderen. Mevrouw is er van met mijn beste vriend. Geloof me. Ik mis hem. Ik kan niet verstaan wat hem heeft bezield, geloof me. Ik mis hem, ik heb hem opgebeld aan de telefoon. Ik hoorde een vrouw haar stem. Ze zei: is bij den Chuck dat ik nu woon, ik moet je de groeten doen van hem. hem.'De vrouw is er van door met mijn beste vriend, dat is iets dat ik niet snap. Hij was mijn beste maat, we waren samen soldaat. We gingen altijd samen op stap. Gezworen kameraden, dat waren wij. Twee handen op één buik. Haar ben ik kwijt, dat is een feit. Maar van hem heb ik het meeste spijt. Yeah, yeah. Ah. Mijn vrouw is er vandoor, met mijn beste vriend. Dat kring was ik al lang beu. Dat zij verdween, vind ik geen probleem. Dat hij er niet meer is, is wel sneu. Als ik ga biljarten of naar de voetbal kijk, dan voel ik me bijna in rouw. Heel dat geluk deelde ik met Chuck deelt hij het met mijn vrouw, ah, zij is er vandoor, met mijn beste vriend, dat was het laatste dat ik van hem had verwacht. Ik vond hem zo trouw, zo eerlijk als goud, misschien heb ik hem wel overschat. Wat heb ik misdaan dat het zo is gegaan, hey, hey Chuck, wat doe je met mijn vrouw? Wat doe je met mijn ex? Is het puur voor de seks? Zo oh ja, Chuck, dat valt me tegen van jou. Mijn vrouw is er van door. met mijn beste vriend en geloof me, ik mis hem. <laughs> hij is leuk, hij is uh, grappig. En dan heb ik het over Guido Belcanto. Mijn vrouw is er van door en hij gaat een aantal optredens in Nederland geven binnenkort... Vlaanderen is heel hartstikke populair. Daar is hij zo'n beetje bijna elke dag op een podium te zien. Maar 3 oktober in ieder geval zal hij in Amsterdam optreden. En een optreden in Roosendaal zal ook plaatsvinden. En wel op 11 oktober houdt dat in ieder geval in de gaten. Schouwburg de Kring in Roosendaal, dat is waar hij zal optreden. Op de 11 oktober en de Kleine Comedie. Dat is de bühne die voor hem klaarstaat op 3 oktober. De Kleine Comedie uiteraard in Amsterdam... Na Arno en na Guido Belcanto weer een Vlaamse artiest. Deze keer een meisje, een jong meisje. 18 jaar is is rising up, floating over dark streets. Of shattered buildings. And the stars so deep, there's a soldier and nurse. saying out of their sleep, hooking up in the night. For together they weep. She says, "Hey, little soldier, you seem very nice. My blood pumping it keeps you alive. I'll." There's a bomb alarm screaming, shaking up their ties as they're holding each other, keeping up lonely nights. She says we're little soldiers, we'll keep up a fight for eyes. Watch us go into the night, no. I'm uh -huh. In the cellar, so deep, there's a soldier and nurse, staying out of their sleep, looking up in the night for to get it. discalculiefiguren waarvan ik er één ben. Uh, ze is niet 18 jaar, maar 28 jaar. Uh, en dat uh, verbaast me niet zo. Want ze heeft aardig wat uh, muzikale prestaties geleverd. Ze heeft namelijk voor een aantal films um, de filmmuziek geschreven. Het is dus ook een aantal score. Onder andere Dikke Vrienden. Dat is dan een documentaire van Mark Didden. Daar heeft ze de volledige soundtrack voor geschreven. Maar ze heeft dus ook een album uitgebracht begin van het jaar verschenen. Onder de titel Extending, Play, Extending Playground... Je kon luisteren naar de Vlaamse zangeresse René. De volledige naam is René Seys en ze komt uit uh, Seyselen. Ja, Seys en ze komt uit Seyselen. En Seyselen, dat is een uh, klein plaatsje dat ligt in de buurt van Knokken. Zo ongeveer. Je hoorde René uit Vlaanderen dus met het nummer uh, Little Soldier. En dat bracht mij bij deze plaats. Alweer oh, een tijd niet meer gehoord. waarin je kan luisteren naar de stem van Kate Bush... Een hit voor haar in oktober 1980. Should have been the last Proclaimed back like in the good old Jim Crow days, our highest aim was to take your. Voice. Special, dat is de titel van een nieuw album van Ray Cooder... met het op uh, rauwe songs ook, maar ook hele fijngevoelige... zoals dit wat je net hebt kunnen beluisteren. Ray Cooder met Brother Is Gone. Een album dat in het teken staat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En het mag uh, duidelijk zijn dat uh, Ray Cooder geen vriend is van... Uh, Mitt Romney. Integendeel. De songs die hij zingt, die gaan juist... Uh, als ze over hem gaan, tegen hem... Zo werkelijk het cabaret uitspekers met koppen van afgelopen zaterdag. Maar nu eerst de Chieftains en Linda Ronstedt. Se viene la van te va te vas a manejar Sabes en la... Klokgeluid. Het zee-ijs op de Noordpool is dramatischer afgenomen dan we tot nu toe dachten. Dat hebben wetenschappers deze week bekendgemaakt. De vraag dringt zich natuurlijk op, moeten wij ons nu definitief hele grote zorgen gaan maken? En wat zijn de consequenties voor ons Nederlanders op korte termijn? Aan tafel een aantal mensen aangeschoven, een uh, klimaatdeskundige, een zeebioloog en een Eskimo. Uh, heren, dan welkom. Uh, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. wel. Ja. Uh, deze week wakker schudt met z'n allen. We officieel het kleinste oppervlak zee-ijs ooit gemeten in de historie. Uh, als u het goed vindt, begin ik toch even bij de, even bij de, bij de Eskimo in ons midden. Uh, omdat u ja, toch een, het meest directe hinder ondervindt in uw leefgebied. Mag ik vragen: merkt u daadwerkelijk iets in uw leefomgeving? Of blijven de smeltende poolkappen voor ons nog een redelijk abstracte en onzichtbare dreigende vijand? Ja, waarom wijs je nou naar mij? Nou, om, om, omdat ik u het woord wil geven. Ja, ik ben toch geen Eskimo? Oh sorry, par ja. oh, pardon, dat is mijn fout. Ik, ik dacht dat u de Eskimo was. Jij ja. denkt dat ik een Eskimo ben? Ja, dat is echt heel vervelend, maar dat schuiven veel mensen aan. Ik heb het even door elkaar gehaald. U, uh, u bent? Ja, ik ben klimaatdeskundige, maar dat maakt op zich niet uit. Maar hoezo denk jij dat ik een Eskimo ben dan? Daar ben ik wel benieuwd naar geworden, als ik eerlijk ben. Nou, sorry, dat, dat, dat, denk, ik, dat denk ik niet echt. Ja, dat, dat zeg je toch net? Je zegt ik begin even bij de Eskimo ja, in ons midden. omdat ik dacht... En, dat zeg je net en ja. dan wijs je naar mij. Ja, klopt. Dus dan heb ik toch op z'n minste indruk gewekt dat ik een Eskimo ben, of niet? Zeker zit ik er nou heel ver naast? Ja, als ik even in mag breken, laten we dit probleem alsjeblieft niet groter maken dan het is. We hebben met onze planeet uh, veel nou, grotere ik problemen. Ik maak het probleem niet groter, ik ben gewoon benieuwd. Ja. Hij is in de veronderstelling dat ik een Eskimo ben. Ja? Daar zou je toch ook willen weten als je in mijn schoenen stond? Jawel, maar dat is nou toch opgelost? Well, uh, ik zie het probleem niet meer eerlijk gezegd. Ik zie het probleem niet. Ik zeg tegen al mijn klimaatcollega's... ik kom zaterdag op de radio om te praten over de polkap... en de laatste metingen in het smeltwater. Meneer, Iedereen, wow, te gek, super ja, tof. We super. gaan luisteren. Krijg je dit, joh? Ik geef het woord aan de Eskimo in ons midden. Hoe denk je dat ik me voel? Oké, okay, luister, eerlijk is eerlijk... Uh, ja, waarschijnlijk dacht ik in eerste instantie ook een, een beetje vanwege uw kledingkeus. Vanwege mijn kledingkeus? Ja, ja, ja oké. Okay. Dus omdat ik een bontjas van ingevette zeehondenhuid draag, zelfgemaakte moonboots aan heb en mezelf ingesmeerd heb met levertranen en een pollhond op mijn schoot heb zitten, denk jij meteen, hé, hey, daar zit een eskimo aan tafel. Ja, joh. Sorry, niets ten nadele van u, meneer, maar we hebben wel wat belangrijke zaken te bespreken dan de discussie of u al of niet een Eskimo bent. Oh, die ja, discussie vindt meneer niet belangrijk. Nou, niks ten nadele van jou, maar dan ben jij de Eskimo, denk ik, of niet? Ja, ik ben een zeebioloog. Kijk ja. eens aan. Kijk, dan zit daar de kleine viezerik. <racht> daar zit de Eskimo, met zijn Rolex en zijn Buremborg onderbroek. Heren, kunnen we alsjeblieft door? Wat moet een Eskimo met een Rolex, Dolph? Ja, weet ik veel. Het is in elk geval duidelijk. Klimaatdeskundige, zeebioloog, Eskimo. Wat kloof wil ik vragen? je zelf? Wat nou weer? Hoor je niet wat ik zeg? Een Eskimo met een Rolex. Wat zijn de consequenties op korte termijn voor Nederland? Dat wil ik weten nu! Ja, en ik wil weten hoe die in de Rolex komt. Had je overwaarde op je Ik geef het op, ik ga afronden, ik weet het ook niet meer. Ja, je, je, je weet het niet meer, Dolf? Het is heel simpel. Mij geef je een hand, hem geef je een hand. En met die vent met die Rolex moet je neuzen. Dag, lul. <lacht> everybody's gonna jump for joy. Come on out, come on with it. You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet. But jumping The pigeon's gonna run to him Come Gets here, everybody's gonna wanna doze. Nou, dat is een liedje van Bob Dylan, wat een hit werd in de uitvoering van Manfred Mann in de jaren 60. Dylan die had dat al eerder opgenomen, maar dan als een uh, demo-track. En die werd ontdekt door Manfred Mann. En vervolgens werd het nummer in de uitvoering van Dylan op bootlegs uitgebracht. In ieder geval voor Manfred Mann hoorde je het cabaret van Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En straks tussen half vijf en vijf, dan hoor je meer leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. En dat werd weer voorafgegaan door De Schieftains... samen met Los Lobos en Linderon's set. Now that's a ride. let's go. So good, we're getting We take the car, it's 85 and do. Those kids do summer songs, and that's you. You got some nerve. You give me things that. What you call, I can almost see. The sound of all of your dress on me, there's a show. Tom kombarman weer Belgische muziek hier bij de nacht. anders? Een Deus, dat was de band die je hoorde. Je hoorde ze met het nummer de softvol dadelijk van Velsen.